Stubinitsky met het NOS-journaal. De Europese Unie zou 3 miljard euro moeten geven aan de buurlanden van Syrië, zegt de Hongaarse premier Orbán. Met het geld moeten Turkije, Libanon en Jordanië vluchtelingen beter opvangen. Dan zal de stroom migranten naar Europa volgens de Hongaarse premier opdrogen. Orbán wil zijn idee maandag bespreken met zijn Europese collega's. In een restaurant in het midden van India zijn zeker 44 doden gevallen toen een gasfles ontplofte. Door de kracht van de explosie kwam het dak naar beneden, waardoor ook tientallen mensen gewond raakten. Op het moment van het ongeluk zaten veel mensen in het restaurant te ontbijten. Ook gebouwen naast het restaurant raakten beschadigd. In Dokkum is iemand omgekomen bij een woningbrand. Het is nog onduidelijk wie het slachtoffer is. De brandweer kan het huis nog niet in, omdat het vuur nog niet is geblust. Het is niet duidelijk of het slachtoffer al voor de brand was overleden. Het dodental van het hijskraanongeluk in de Saoedische stad Mekka is opgelopen tot 107. Het aantal gewonden ligt boven de 230. De hijskraan viel door een zware storm vlak voor het vrijdagmiddaggebed op de grote moskee. Het was toen erg druk in het gebouw. Australische gevechtsvliegtuigen hebben voor het eerst een missie uitgevoerd boven Syrië. Volgens de Australische overheid zijn er nog geen doelwitten van Islamitische Staat gebombardeerd. Het land voert sinds vorig jaar al missies uit tegen IS in Irak. Ook Nederland denkt na over missies tegen IS in Syrië. En in Egypte zijn twee mensen opgepakt die ruim 50 kilo goud en zilver hadden gestolen uit een gebouw van de overheid. De 31 goudstaven en 4 staven zilver hadden een waarde van ruim 1,5 miljoen euro. De mannen werden betrapt toen ze hun buit doorverkochten bij een juwelier in de hoofdstad Cairo. Dan nog het weer, later vanochtend vanuit het zuiden regen, het wordt vanmiddag 20 tot 23 graden.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 Concierge By the bikes And up the stairs Snap the latch And creep and taxi to the close Find a bar, avoid a fight Show your face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 Vanuit Hotel Hoogland. Uh, de uitzending van vanmorgen van Goedemorgen Zandvoort. Met heel veel uh, leuke mensen. Leuke gesprekken. Blij dat u er weer bij bent. We gaan u vertellen wat wij uh, allemaal gaan doen. Eerst even wie dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. De techniek is in handen van Martijn. De redactie van Yvonne Roosendaal. Gert van Kuik. Met de eindredactie Gerry Rutte. Die ook de muziek heeft gedaan vandaag uitgezocht. De koffie. Uh, Gert zie ik staan, Yvonne, dank u wel voor de koffie. Presentatie. Naast mij zit uh, Arie Koper, welkom. Goedemorgen, luisteraars. Ik mag weer de acte de presance geven op deze mooie, maar wat sombere zaterdag. Ja, maar wel een echte Zandvoortse dag volgens mij. Mijn naam is Henny van der Leden en wij hebben hier alvast de eerste gasten zitten. En ik ga u even vertellen wie er nog meer komen. Dus eerst zitten hier Nel Kerkman en Frik Veldwitsch. Welkom alvast. Zij gaan vertellen over de open monumentendagen in Zandvoort 2015. Dan hebben wij daarna Gert Tonen over het vluchtelingenbeleid en de regenboogvlag. We hebben een nieuwe kunstenaarsgroep in Zandvoort. Een nieuwe kunstenaarsgroep Zand die zich voorstelt. Donna Corbani en René de Vreugd. Dan hebben wij nieuws en na het nieuws... ...hebben we een terugblik over de afgelopen raadsperiode door Willem Paap van Sociaal Zandvoort. Uh, Ton Arisen komt iets vertellen over het Oktoberfest op het Raadersplein. En tenslotte Hans Rijmers die vertelt over jazz in Zandvoort met Scott Hamilton. Dit gaat het worden. Leuk dat u uh, luistert. En wij beginnen met onze eerste gasten. Welkom. Welkom. Welkom. Goedemorgen. Uh, kunst en ambacht... Dat is waar jullie uh, afgelopen periode mee bezig hebben gehouden... in het kader van de Open Monumentendagen. Ja, want dat is het uh, jaarlijkse centrale thema. Ja. We krijgen dus altijd een thema op van de organisatie. Ja, dat vroeg ik me af. Hoe lang van tevoren krijgen jullie dat thema? Uh, nou, nog niet zo. Ja, zo'n maart krijgen we dat binnen. Dus dat wordt dan even heel hard werken en denken en doen en stressen? Ja. Dus is maar, echt van uh, wat kun je invullen? Ja. He, hebben we dat op Zandvoort? Ja, exact, want het is een vertaling naar Zandvoort. Ja. Het is het landelijke thema, maar jullie moeten dat vertalen naar uh, Zandvoort. Gelukt dit keer? Het lukt altijd, want je, ja, je vindt altijd wel iets dat je denkt: een, een link naar, naar, naar het thema. Het is, echt. het is ook wel een klein, beetje, doen, ja. klein beetje breed, hè? kunst ja, en ambacht. Wij, wij hebben het nadeel eigenlijk, wij hebben geen echt heel oude gebouwen wat altijd op de Open monumentendag voorkomt. Maar jullie hebben dus inderdaad kunst en ambacht nu vertaald in Zandvoort naar de gebouwen. Maar ik las ook op een gegeven moment in de krant dat er de, de opening, de landelijke opening, door meester Pieter van Vollenhoofd gedaan is met een spetterende modeshow. Toen ja. dacht ik, ja, dat is ook ambacht. Hebben ja, jullie daar ja. aan zitten denken? Nee? Nou, weet je wat het is waar wij dus alle tegenaan lopen? Dat is de locatie waar wij dus onze tentoonstelling ja. of iets kunnen organiseren. Ja, klopt. En dat is uh, natuurlijk uh, ja, moeilijk. We hebben gelukkig gasvrij uh, onthaal in het Stamfords Museum. Maar we hebben ook eens een keer gehad in, in het jeugdhuis van achter de protestantse kerk. <coughs> ja, dat liep niet zo goed. Nee, want toen bleek op een gegeven moment de andere ingang open. En dan, ja, dan is de loper een beetje ja. uit, hè? Ja. ja. Dus dat is uh, dus het probleem. En vorig jaar hadden we dus wel de grote zaal in het Stamfords uh, Museum. En daar hadden we ook de schoolkinderen uitgenodigd. Maar nu hebben we zo'n kleine ruimte, ja, dat, dat lukt niet. Nee door is natuurlijk de lopende tentoonstelling. Ja, ja heel je moet er tussendoor wiebelen uh, eigenlijk. Maar ik begrijp dat jullie eigenlijk het uh, thema in handen hebben eerst gaan kijken van waar kunnen we doen voordat je goed gaat invullen wat kunnen we doen. Ja, ja. ja. ja. het is echt uh, van uh, ja, welk gebouw we hebben ook wel eens in de Agatenkerk gezeten. Mooie accommodatie, denk ik. En ja, ja en dat, dat was, dan hadden we de hele begraafplaats. Dat ja. was een uniek stuk toen eigenlijk in het centrum, begraafplaats in het centrum. Ja was groen. En, ja, was... en daar is een heleboel mooi groen was daar. Zeker dus als het thema daar. klopt, hè? Ja. ja, was groen van toen. Toen nee, ja, ja, dat is dus. We hebben ook niet zoveel groen nee. in Zandvoort. Dus uh, we hebben wel. En de, toen ook niet? Toen ook niet. We hebben wel toen een fietstocht uh, gehouden. We proberen altijd wel een uh, ja, leuk iets te bedenken. Maar ja. Dit keer hoor ik je zeggen, hebben jullie een ruimte in het museum? Ja, klopt. En uh, vertel iets daarover. Wat, wat is daar te zien? Wat... Nou, we hebben geprobeerd toch om uh, niet alleen het. Verleden naar voren te halen. We hebben ook geprobeerd, we willen dus de mensen laten zien dat Zandvoort, huidige Zandvoort, ook best heel veel mooie dingen heeft: gebouwen. En dan zeggen ze ja, die, die, die, die moderne dingen. Maar heel veel huizen zijn verfraaid. Ik noem even jou en jullie huis, wat helemaal het mooiste is. Maar er zijn zoveel huizen en gebouwen. Dat je eigenlijk door kunstenaars dus he, versierd ja. zijn. Ja. En dan denk ik, jongens, kijk nou eens een keer gewoon rond met een andere bril op. Ja, een beetje monumentale kunst is ja. eigenlijk ja. waar jullie ja. naar gekeken ja. hebben. Ja. En dat is er dan, als je goed kijkt, best wel is veel. Er veel? Ja. ja, en daar gaat de tentoonstelling over. En ja. uh, een stukje industrie, hè, van vroeger. Ja. ja. Kijk, we hebben een, uh, een fotocollage van, uh, van de Corendex. Nou, dat is een stuk industrie voor Zandvoort. Ja. Toen het gesticht is, toen was het helemaal op de uiterste punt van Zandvoort, voorbij, voorbij de begraafplaats. Ja. He, op de Noorderduinweg. Ja. Ja, en zo heel langzaam is daar een hele woonwijk ontwikkeld. Het is bijna in het centrum gekomen, maar net nog niet helemaal. Ja, maar ja, ja. die koredex, dat is voor zoveel zandvoerders zo belangrijk. Het was een continu bedrijf. Ja. We hebben zoveel zandvoerders gewerkt. Ja. Als je nu twee spree mensen spreekt. Oh, mijn vader heeft er ook gewerkt of mijn opa heeft er ook ja. gewerkt. Ja. En hebben zij kunst? Nou, het gebouw op zich is natuurlijk uh, heel mooi, hè? Het, het, het is niet een, een grauw gebouw. Want het is opgetrokken met hele mooie rode uh, bakstenen. Welk jaar is uh, de Coredex gebouwd? Uh, je voor dat? de oorlog? Nee, nou in de ja, oorlog. 1941. Ja? Nou, ja, uit mijn hoofd. Ik heb een foto van. Ja. Oké. Okay. Maar het dus... was toen wel de grootste werkgever in Zandvoort. Ja, 500 ja, het... uh, ja, mensen, ja. Gigantisch. Ik heb er rondgelopen dat het nog in bedrijf was, maar het was echt. Ineens. Ja, het is echt. Uh... Imposant. Ja. ja. Goede keuze, moet ik ja. zeggen. Ja. En dat is wat er dan te zien is op de tentoonstelling. En dan hopen jullie dat mensen ook meteen even daarna gaan kijken naar het gebouw zelf, natuurlijk. Nog ja, echt. en wij, wij hebben ook nog een stukje uh, kunst, historie ook, van uh, Glas in Woud, van Dick van der Meij. Wij hebben ja. uh, een paar ramen staan, ja. glas in woud. En uh, we hebben wat werktuigdingen uh, eigenlijk waar die mee gewerkt heeft. Ja. Want Dick van der Meij heeft een heleboel uh, van het oude Zandvoort in het glas en woud gezet. Ja. ja, mooi hè? Ja. ja, en dat is nu nog te zien. Ik bedoel, het is niet weg. Dat is niet weg, He? nee Kijk, precies. Kijk, uh, boven de Hema... Ja. daar ja. staan uh, iets van zes mooie glas-in-loodramen. Ja. Maar er zijn zoveel meer ramen... Ja. Die, je loopt er langs en je, het valt je niet op. Ja, jij hebt toch op een gegeven moment een hele serie ja. glas in lood. Lod, uh, ja. Ja. Dat vond ik ook al een eye-openers. Want ja. Ja, soms neem je dingen gewoon een beetje voor liefde. Ja. Ja, ja. Is er nou altijd? En ga eens langs de, de, de van, van Tetterode. Die in de, de huizen dus allemaal van die kleine grapjes ja. heeft ja. gemaakt. Ja. Ja. En ja. ja, er zijn zoveel dingen. We hebben beelden van kunstenaars. Bronzenbeelden. beelden. Van Zandvoertse ja, kunstenaars. Verkeken, die en dan denk ik, ja jongens, we hebben best veel... Cultuur nog? Nou, Zandvoort ja. heeft natuurlijk best wel een, een beetje naam op dit gebied met kunst en ja. kunstenaars. Ik ja. ja. ja. bedoel, we hebben straks natuurlijk weer een nieuwe kunstenaarsgroep, maar ook uh, de, de beeldende kunst Zandvoort ja, is klopt. behoorlijk. Uh, ja. Ja? ja, ik heb altijd al gezegd uh, de Bergens school, maar dat de Zandvoortse school komt er bijna aan. Zou Hoewel, heel dat het is dan de kunnen. toekomst. Het ja. is dus beter en minder elitair. Ja, je weet het niet. Het is, uh, ja, daar moeten we het nog over hebben hoe we dat gaan in. Maar de ja, Zandvoort maar wij, al... Ik bedoel, ja, er is best veel te zien. En dat probeerden wij dus in, met deze expositie... eigenlijk de mensen wakker te schudden van... jongens, kijk eens gewoon... De, Zandvoort is niet lelijk. Wij, zeg je. Vertel ja. eens even, wie zijn wij? Nou, wij zijn dus uh, een, een, ja, eigenlijk een soort paraplu van alle verenigingen bij elkaar... De, het is een samenwerkingsverband. Samen ja. Ja. Ja. Betekent dat dat van alle uh, culturele of erfgoedverenigingen, er tegenwoordig ja. bij jullie zijn? Uh, wat met de historie te maken heeft, uh, ja. zo zijn we ooit cultuur, begonnen. Cultuur, historie, ja. erfgoed, ja. erfgoed, de Wurf dus en bomschuit, bouwclub. Uh, we hebben historisch Amsterdamse historische werkgroep. Uh, nou ja, Genootschap Oud-Zandvoort. Uh, voorheen hebben we, hadden we ook de babbelwagen erbij. Kijk, en dat zijn allemaal dingen die... Dus we moeten met elkaar gewoon uh, uh, samenwerken. Uh, wij zijn niet... Een, maar het is een soort, ik noem het altijd een paraplu. Ja, dat ja. vind ik wel een ja. hele goeie. Ja, iedereen doet dan zijn eigen ding. En dan is er ook nog een samenwerking die een beetje overkoepelend is. Ja, ja. en die ja. stuurt misschien. Wat doen jullie nog meer behalve dan de Open Monumentendagen... Uh? Uh, wat hebben wij ook nog eens een keer. Iets voor de gemeente moesten wij. Uh, hebben we alle huizen in uh, gefotografeerd. Dat heeft Freek toen gedaan. Dat was uh, eigenlijk. Uh, de gemeente ging uh, de beeldbepaalde panden. <tie> hè, voor dus, uh, en dat is ooit begonnen. En dat was ook onze eerste bijeenkomst met Open Monumentendag. Toen zijn ze aan het slopen geweest in de haltenslaat. Die kleine pandjes van ja. Ja. Uh, Hallo, Lorenz en uh, Thomas. En uh, toen ze, hebben wij daar een beetje opstand gecreëerd. We hebben en, gedaan. En ja. toen zijn ze toch gehoor. wakker geworden. Ja. En toen heeft de gemeente op een gegeven moment gezegd van ja, maar... Uh, daar moeten we toch voorzichtig mee zijn. Dus je kan niet ieder pand uh, een, een monumentenstatus geven, maar toen hebben ze beeldbepaalde panden. Hebben ze dus uh, eigenlijk hebben ze een bureau ingehuurd en, en die, die heeft, heeft gekeken gemaakt. naar uh, beeldbepaalde ja. panden. Toen hebben wij uh, de lijst ingekeken en toen zeiden we, van nou, ze zijn die helemaal vergeten. Oh God. Dus uh, toen uh, <laughs> heb ik Nel gevraagd van uh, op de Valleep nog, mogen wij daar ook met meedoen? Uh, mogen wij ook eens uh, een rondje lopen. Toen uh, zijn we met uh, Martin Kiefer, uh, Jaap Brugman en ik hebben een rondje gelopen, we hebben een hoop foto's genomen van panden. En toen zei ze ja, ja dat is het ook en dat is het ook. En toegevoegd. En het is bijvoorbeeld ja. net als als je de kerkstraat uh, daarin hebt. He, de onderpand is modern, maar de bovenpandkant is best wel mooi. Ja. He, mooie geel steentjes en mooie dat is En Dat is beeldbepalend. Ja. Ja. Wat, ja. wat, wat is dan de, de, de status? Hebben ze ja, dan wat want, meer rechten bij? Uh, nou ja, wordt ik extra denk, op gelet. daar wordt extra op gelet. Ja. Ik bedoel, de buitenkant is natuurlijk belangrijk wat ze binnen doen, dat moeten ze zelf weten. Maar de buitenkant, ja, dat is gewoon beeldbepalend. Dat is jammer dat het eigenlijk een beetje te laat uh, ingevoerd ja. Ja. is, want er waren er veel meer huizen. Uh, Beeldbepalend gebleven. Ja, ik, ja, kan, dat staat kan niet in uw kind natuurlijk. Moet dus. ik mij voorstellen dat stel dat je zo'n pand hebt, beeldbepalend, en je wil iets aan de gevel doen. Dat je dan nu bij de gemeente terechtkomt en die zegt nee, want hij staat nou, op de zijn, lijst uh, van... Nou, waar, waar, waar ik zelf woon uh, is ook ondertussen beeldbepalend, uh, het hele rijtje. Gaat wel hard, hè? En, uh, <laughs> nee, ja, maar het is, uh, mijn buurman stond eigenlijk overwend van ja, dat wil ik niet, want je mag niks meer. Nou, je mag een hele hoop. Maar het gaat enkel, je hoeft uh, niet uh, op het dak nog eens een dakopbouw te, te maken. Nee, precies. Dat is het enige. Ja. Maar je mag best uh, je lamen vernieuwen, je mag uh, je dakappel iets vergroten. Het valt reuze mee. Ja. Ja. Ja. Maar uiteindelijk moet je dat wel dan doen in overleg met ja, de gemeente, je als je zo in zo'n beeldbepalend ja. Ja. Uh, pand Ja. Maar je hebt toch je hebt heel vrij spel. Ja. Kijk, met een monument heb je echt restricties. Maar hier, je, hebt, uh, ja. je mag een heleboel. Maar, ja, en... maar staat er geen financiële tegemoetkomen? Nee. net zoals nee, met nee, monumenten. Nee, de monumenten ze ook geen financieel tegemoetkoming ja. meer. Ja, Meen je niet? Ja, van de gemeentemonumenten en de rijksmonumenten, de rijksmonumenten hebben ja. dat nog wel, maar dat is ja, heel beperkt. Ja, ja. ja. ja dat zit je ook heel strak in het ja. Ja. Maar op zich is het natuurlijk heel goed, Ik bedoel, slopen is uh, gauw gebeurd, maar het terugbrengen is niet ja nee, meer... Nee, dat uh, is het. En is, heb, hebben jullie het idee dat er toch een beetje een, een bewustwording op gang is gekomen bij de gemeente in dit opzicht? Wij denken wel. Ja? He, dus vooral nadat de wakker geschud is naar uh, wat in de Haltestraat gebeurd is. Dat slopen. Dan, uh, ja. Daarom is toen ingevoerd van de wakker beeld bepaalde panden. Ja. Oké, okay, nou, dus dat wordt dit weekend. Dit weekend, uh, ja. Van, en jullie uh, hebben nog een, een opening met het... Uh... Nee, we hebben dit keer geen opening gedaan. We, gewoon, iedereen is welkom. En uh, we mogen ook blijven hangen tot aan het eind van uh, deze expositie. Dus mensen die niet in de gelegenheid zijn om dit weekend uh, naar het Sanford Museum te gaan. Dit is natuurlijk wel gratis toegang op, uh, in het weekend. Maar de tentoonstelling blijft hangen... en dan betaal je gewoon entree... van het ja. Zoffers Museum. En dat maar... is natuurlijk wel mooi... in plaats van de beroemde twee dagen... want het is maar een weekend normaal... de Open Monumentendagen... Ja. Ja. maar nu mogen jullie tot... hoe lang? Eh, Top, Nog drie, uh, drie, 3 drie weken. Ja. Okay. Kijk, en je doet best voor... het is best veel werk zo'n uh, foto-expositie. Ja. Je moet het toch bedenken... en opplakken En, ja. uh, en, en dat en voor twee dagen. Erbij. Dus ja. Um, ja. Dat ja, wordt vaak onderschat. Dat ja. Wel. En er is ook nog open monumentendag in de hervormde kerk of in de protestantse kerk. Die hebben Enkels vandaag, Monumentendag. En waar gaat dat over? Dat gaat, die heeft nooit een echt nooit een thema, thema nee. M maar ik loop daar binnen dan. En wat zie ik? Wat kan ik zien dan? Uh, de kerk bezichtigen. Oh, er is wat geschriften zijn weg. Het is niet een kwestie... fotomateriaal. Ja, niet een kwestie van tentoonstelling of zo. Nee. nee. nee. Ja. Het, is, het is meer een uitweg van de kerk ook. Uh. Ja. Gaan jullie nog uh, het land in vandaag? Jullie hebben daar natuurlijk geen, nee, tijd, voor, geen maar... tijd voor. <laughs> nee, <laughs> Wat jammer dan. Ja, ja. dat wel. Ja. Kijk, je, je hebt geen... Uh, je kent naar de Coredex-breiën. Die is open. Uh, maar die is open, ja. er zijn ja. zoveel zandvoorders... die daar al in dat gebouw komen. Ja. He, in de kringloopwinkel. En, en... Dus, uh, ja. Ja, ja, nee, dat is ook zo. En het voordeel is... je kent dus uh, als je als zandvoorder... En je bent wakker, gestuurd door de Open Monumentendag en je ziet die Je kent Vandaag de dag kun je heel diep in de Corodex komen al, Want dat wordt iedere keer weer die kringloopwinkel uitgebreid. Dus als je ja. goed naar boven kijkt, in de lompen kijkt. Ja, dat doen de mensen juist niet. Dan heb je nee. toch wel nee. eens Ik het, het, het past niet bij. Het nee, past niet het, het, daar. Kijk Iedereen kijkt niet. naar beneden. Ja. Ja. Maar misschien is dit wel een leuke oproep. Wij hebben inderdaad. ook een, een heel leuke foto <laughs> hangen van Glas in en daar hebben we al reacties gehad van wat is dit nou? Nou, Dat is gewoon een zoekplaatje, dat is in Zandvoort. En dat is gewoon, als je maar omho omhoog kijkt, plezierd. Dus dat, dat is het, het, het, het subthema van uh, dit weekend. Ja. Niet alleen, maar kijk ook eens omhoog. Kijk eens ja, kijk, kijk, kijk, om je heen. Kijk eens anders. Ja. Ik heb uh, bij mijn rondwandeling uh, van de eerste zaterdag in het Zandvoort Museum... kom ik altijd over het Kerkplein... En dan uh, wijs ik uh, op een hond bij uh, Friedanfer. En daar heb ik zandvoorders. Zijn van die staat dat er. Ja. Nooit gezien. Ja. En dat is juist een middelpunt van het dorp. En de mensen zien dat niet. En daarom zeggen we altijd, kijk eens omhoog. Ja, ja ik, vind, ik vind op zich wel een hele goede. Kijk eens om je heen. Het ja, is ja. natuurlijk niet alleen letterlijk. Maar, nee, maar hè? kijk eens omhoog. hoog? zie je ook vaak de gevelstenen van Eden. Ja, ja. zeker. Ja. Want hij heeft er heel wat gemaakt. Heel ja. veel. Een ja. hele ja. leuke, Een hele ja. leuke route is dat ja. om te doen. Ja. Het is in ieder geval een, een, een, een het, het thema, het landelijke thema is ook een bijdrage leveren aan het immateriële uh, erfgoed, erfgoed. Ja, klopt. Ja. En dat is natuurlijk ja. uh, een, ja, een hele goede. Wij hebben toch altijd wel... Uh, ja, dat we het al gedaan hebben. Heb je dan toch wel uh, bezoekers? Toch is de interesse van de mensen is er wel altijd ook. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar het, het, het goede van zo'n tentoonstelling is dat je er even weer bij bepaald wordt. Dat het niet, ja. Je kijkt soms naar een gebouw en dat is dan... Ach, dat zie je altijd. Je staat er niet bij stil. stil nee. He, maar, ja. dat is, uh, maar dat is het ja. uh, punt. Hebben jullie trouwens uh, nog iets over het boek, hè? Dat centrale... Het... het Landelijke Open Monumentendagen is een boek uitgegeven over tien ambachtslieden met ja, verschillende disciplines. Ja. Dat boek, hebben jullie contact met de Landelijke Open Monumentendagen? Uiteraard natuurlijk. Ja, want wij moeten ons inschrijven. Ja. We moeten vertellen wat we doen. En over scholen natuurlijk uh, ja. hebben we geanimeerd. En... Maar dit jaar en daarna heb je dus ook uh, moet je een heel groot formulier weer invullen voor evaluatie. Oké. Okay. En wat Zit is dan de he? consequentie? Stel dat, dat jullie zeggen, nou we hebben niet veel gedaan. Zeggen zij dan van nee hoor, uh, jongens... Dus nee, nee helemaal niet. Dat niet? Nee. nee. Krijgen jullie dat boek trouwens als... Uh, nee, dat moeten we altijd kopen. Ach. <lacht> en ligt het ook te kopen in het museum? Nou, op het nee. moment niet, maar... Uh, ik, ik was te laat met het te bestellen. Ik heb er één en één exemplaar Dus als mensen willen zeggen, nou, ik wil dat boek, kost 10 euro, dan kan ik het ja. nadien nog bestellen. Okay. Want het, het ja. lijkt uh, een, een heel mooi boek te zijn, Het is een heel he? mooi boek. Ja, ja het is de uh, fotograaf, een topfotograaf, Corbino, ja. die dus in ateliers op uh, de handen mocht kijken en fotograferen van kunstenaars, hè? Ja. ja, heel mooi. Fascinerend. Heel mooi. Ja. 10 euro, waar hebben we het over? Ja. Ja. Het andere de kost dat kost de kosten tot 2,5 euro maar wij Het is tekenen. echt een hele mooie ja. foto's. Zo is het wel. Ja. Kleurendruk. Het is echt een heel mooi boek. Oké. Okay. Ja. Dus mocht mensen dus uh, interesse hebben dan uh, kunnen ze in kunnen ze tekenen, bij jullie tekenen Oké, okay, dan ja. nou dus dan hebben jullie het vandaag heel druk. Hopelijk. Vandaag ja. en morgen. Ik wens uh, heel, heel veel Dat jullie bijna zuchten van ellende hoe van. druk het gaat worden. Dat wensen we jullie dit keer gewoon toe. Ligt ook aan het weer. Maar dit is ideaal. Weer. Dit is ideaal ja. Weer. Ja. dit is hoop weer. Dus ja. uh, de mensen. Hoe jullie dat besteld dit keer? Dat hebben we, we gedaan. Ja. Goed zo. Ja. Nou, heel veel succes, jullie gewenst. Heel veel bezoekers gewenst. Dank voor jullie komst. Misschien ja, tot volgend jaar. En misschien vast tot het volgend jaar. Ja. Ja. Oké, okay. okay. leuk. leuk. Bedankt. Ja, bedankt. Het land van duizend meningen Het land van achteruit Met z'n allen op het straat Een bij het ontbijt Het land waar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 Goedemorgen luisteraars, dit is Goedemorgen Zandvoort. En eh, voor mij, eh, voor ons moet ik zeggen, zit de heer Gertone van de PvdA. En we gaan het eventjes hebben, eventjes. Nou het zijn toch redelijk zware items over het vluchtelingenbeleid op Zandvoort. En eh, precies de regenboogvlag, ik moest het eerlijk gezegd opzoeken. Ja dat zal aan mij liggen hoor, maar... Nou er zijn heel veel mensen die het op moeten zoeken ja. die niet weten waarover het gaat. Nee. En dat maakt het des te pijnlijker. Je bedoelt de regenboogvlag moet ja. je opzoeken. Ja, ja. Het, het, het, het, het, het statement, het is, het is een vlag hè, met allemaal, uh, volgens mij, vijf of zes banen. Nee, zeven. zeven, de regenboog. Ja, ja. De, regen, de kleur van de regenboog. En het is gewoon een statement wat mensen maken tegen... Homo, lesbiennes, transgenders... Nee, nee, nee, niet tegen. Sorry, nee, nee, tegen. Nee, nee, nee, het voor. Nee, maar, maar, ik nee, denk, je hebt gelijk. Ik denk dat het andere, nee, ik denk dat het andere... Kijk, het, het, afgekort in het Nederlands heet het LHBT-beleid. Ja. LHBT-emancipatie. En dat staat voor uh, lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. En um, op 11 oktober is het, uh, is het wereldwijd is het uh, coming-out day. En dat is, al, uh, dat is al een aantal jaren zo. Vorig jaar bij de begrotingsbehandeling uh, heb ik namens de Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort aan de gemeente gevraagd om uh, op dat terrein uh, beleid te gaan voeren, te gaan vormgeven. En het hoeft helemaal niet zo moeilijk, je hoeft helemaal niks, het wiel niet uit te vinden. Je kunt gewoon, uh, er is een instantie die daar heel erg mee bezig is, dat is Movisie. Die is ook ontzettend graag bereid om gemeentes te helpen bij uh, het formuleren van, uh, van beleid. Er hoeft ook geen boekwerk te zijn. Drie, vier aan viertjes en meer er zat. Mm -hmm waarin je aangeeft hoe je er tegenaan kijkt en, uh, en wat je wil in je dorp... en hoe je probeert emancipatie, LHBT-emancipatie, vorm te geven en te stimuleren. Ja, dus, dus in te bedden in, in, het, in het gemeentelijke beleid. Precies, en, ja. en juist in het kader van de drie decentralisaties die vorig jaar hebben plaatsgevonden... Uh, past het ook heel erg daarin om daar uh, wat meer mee te doen... of wat meer, veel meer mee te doen dan we gedaan hebben. Uh, ja, hebben wij hier dan zoveel problemen uh, hier in het westen? Nou, we hebben het over de hele wereld problemen. Uh, en het is nog steeds zo dat heel veel mensen uh, uit de kast komen... Uh, ...toch nog steeds niet doen of moeizaam doen of allerlei problemen tegenkomen. En uh, op allerlei manieren benaderd worden die uh, zoals niemand benaderd wil worden. En dus is het zaak dat wij daar de aandacht aan besteden. Nou, 11 oktober, en daar twee jaar geleden... Toen uh, zat ik daar nog uh, als wethouder op het raadhuis. Twee jaar geleden hebben we dus uh, op 11 oktober gezegd... die vlag die gaan wij uitsteken. Wij gaan in ieder geval... en dan kun je zeggen, ja, dat is symboolpolitiek. Nee, dat is het niet. Het is namelijk laten zien... Dat je mensen die, uh, die het betreft, dat je die steunt. Ja, dat, dat je, je die steunt in hun, strijd voor hun emancipatorische strijd. Mm -hmm. En daar gaat het om. En dus is het van het grootste belang dat wij dat, los van het beleid wat we moeten voeren. En uh, het emancipatiebeleid vormgegeven moet, mm -hmm. uh, moet worden. Dat wij uiting geven aan de steun daaraan. Ja, elk wel, ik, jaar weer opnieuw. Ik ja. heb hier voor mij de motie die uh, uh, P van de A en uh, Sociaal Zandvoort hebben ingediend. Ja. En We daarin... gaan indienen hè, de volgende ja. week in de Raad? 22 september. Mm. Ja. En uh, daarin staat ook dat de gemeente Zandvoort in 2013 wel, maar in 2014 niet de regenboogvlag heeft gehesen. Ja. ja. Was daar een reden voor dat dat uh, niet uh, gebeurde? Per ongeluk ik, vergeten? Oh, dat, ik, dat gaan ik, jullie vragen. Ik heb geen idee. Uh, kijk, maar ik, ik heb ook niet zoveel behoefte om, uh, om eventueel zo'n oud koetje uit de sloot te halen. Het gaat er mij om. Ik wil gewoon dat er structureel geplacht nu... wordt. En het gaat mij om, als ik mij zeg, dan bedoel ik sociaal Zandvoort en partij van de arbeid. Ons gaat het erom dat dat structureel vormgegeven wordt. Dat we structureel daar aandacht aan besteden. En het is jammer dat het vorig jaar niet is gebeurd. Ja. De oorzaak weet ik niet. Nee. Maar, uh, maar vandaar deze nu. motie. Dat we zeggen, we willen nu, vanaf nu, structureel, ja. 11 oktober, maar ook op andere uh, momenten, bijvoorbeeld tijdens de Gay Pride uh, in Amsterdam, dan, wordt ja. er, dan zou je ook kunnen zeggen: oké, okay, dan hangen we ook die Regenboogvlag uit. Ook weer, wij staan daarachter. Ja, maar dan, dan, dan, dan denk ik dat je met de gay pride... dat je dan een verkeerd uh, voorbeeld geeft. Want het is meer een feesttaal van het worden... als ik het zo mag zeggen. Le ja. Het idee erachter vind ik heel goed. Uh, uh, uh, maar kijk, als je dat uh, zo zie wat er allemaal op die boot zit... dan denk ik, we moeten, omdat het een feestje is. En dat vind ik dat wel jammer. Uh, nou ja, maar dat, dat zal... Uh, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Uh, hij blijft voor mij gewoon een moment... van uitdrukking geven aan. Het is een heel ernstige zaak. Ja, nou, Absoluut. En, en, dus, en dus heeft van dan. Maar zo zijn er meer momenten. En daar wordt dan ook aangekomen daarvoor gevraagd. Nou ja, in Movisie kan ons daar gewoon als gemeente helemaal bij helpen om dat helemaal vorm te geven en, en daar verder op allerlei andere manieren dus uit, uiting te geven aan datgene waar we uh, van harte achter staan. Als je het ja. hebt over uiting geven aan iets waar je um, van harte achter staat, is er nog meer dan de regenboogvlag uh, wat de gemeente kan doen in dit opzicht? Nou, het, het gaat me dus nu om het emancipatiebeleid, wat er, wat, wat er, wat er moet komen. En nou, van alles kun je daarbij bedenken. Dat is uh, voorlichting uh, op scholen, dat is um, uh, in de gaten houden, hoe gaat het in de horeca? Wordt er gediscrimineerd in de horeca? Ja, dan nou nee, in die richting maar, gebeuren er rare dingen. En, en geloof mij dat nou, die gebeuren. We doen het net over niet zo is, maar die dingen die gebeuren. Dus dat betekent ook een stuk voorlichting aan de bevolking, aan horecaondernemers enzovoort enzovoort van hoe om te gaan met. En dat is een gemeentelijke taak, vinden jullie? Ja, zeker, zeker met de decentralisaties waarbij ja. uh, het hele welzijnsbeleid, en het gaat, dit gaat om welzijn ja. en welbevinden, uh, is een taak van de gemeente. En hoe gaan jullie dat invullen? Nee, dat daar, daar, daar, daar moet ik niet doen. Dat moet het college doen. Nou, samen met okay. visie. Maar ik neem aan dat jullie wel een idee hebben hoe dan het college dat moet gaan invullen, nou, toch? Ik zat toch net dingen te vertellen van wat je, waar je allemaal aan kunt denken. Ja, als maar... voorlichting op school. Ja, ja. Uh, voor, uh, voorlichting aan uh, ondernemers. Uh, et cetera. Etcetera, ja. En ook gewoon kijken hoe, hoe, hoe zit ik als ik mijn beleid aan het schrijven ben op andere terreinen. Uh, Hou daar rekening mee. Neem dat daarin mee. Ja. Uh, net zo goed als we zeggen bij raadsvoorstellen. Heeft dit consequenties voor de algemene reserve. Dan kun je ook zeggen. Van, hey, heeft dit consequenties voor ons welzijnsbeleid. Waarvan een onderdeel is het LHBT beleid. Hmm. Ja. En waar natuurlijk dan de gemeente zich hopen jullie op dat moment aan gecommitteerd heeft. Ja. Uh, ja, ja. Na de motie. Uh, nou ja. Dit is de motie. die gaat alleen maar over de vlaggen. Het beleidsvraagstuk. Daar, uh, daar zit ik te wachten op antwoorden van het college na een jaar bijna. En, en, ik mag hopen dat er nu een positief antwoord komt en dat men inderdaad bezig gaat en dat men een movici uitnodigt voor een gesprek. Zoals toegezegd he, door het college. Het college heeft die toezegging gedaan, maar de toezegging nooit waargemaakt. En MOVISI is een landelijke organisatie? Het is een landelijke organisatie die zich op meerdere terreinen zich bevindt. Het uh, is dus MO, staat voor maatschappelijke ontwikkeling. Het uh -huh. uh, is, is, is een landelijk opererende uh, instantie die, die zich op allerlei terreinen beweegt. En een van uh, die terreinen is het LHBT-beleid. En de ondersteuning biedt aan iedereen die dat graag wil hebben, Precies. overheden. Aan overheden. overheden. overheden. Ja, ja, klopt. Ja. Ja, in deze tijd van decentralisatie, als je naar de gemeentes toe gaat, wordt het wel, een, wel een moeilijk, moeilijk op te pakken feit, Want er zit ook met de bejaardenzorg en meer van dat soort zaken. Nee, nee, ja, maar, dit, maar al die dingen zijn onze verantwoordelijkheid. Ja. Dus die moeten we allemaal goed doen. Ja. Goed doen. Ja, ik hoop dat het ook gebeurt. En gelukkig zijn, er, nou, gelukkig zijn er op dit moment in Nederland al, uh, al meer dan 50 gemeenten die, uh, die heel actief hier op dit terrein bezig zijn. Mm -hmm. En uh, dus wat, vat, wat dat betreft... was het ook onder? valt Zandvoort daar ook onder of nog niet? Nee, nog niet. Nee, we halen hem wel. Ja. Over Haarlem gesproken. Um, er stond vandaag in uh, even een bruggetje maken naar de vluchtelingen. Er stond vandaag in een heel artikel in het Huimsdagblad over het vluchtelingenbeleid. En dat de burgemeester daar zei het is een kwestie van CDA die dat moet oppakken. Heb nee, je het gelezen toevallig? Nee, oké. Okay. Nee. Hoe zit dat in Zandvoort? Vertel eens iets over het um, hoe gaat dit? Het is natuurlijk, het is ontploft. Het is een uh, media Media ontploft dit, hmm. um, deze afgelopen week. Hoe zit Zandvoort hierin, in dat hele vluchtelingenverhaal? Nou kijk, wij hebben... Uh... Ik had straks nog even bij de koffie over van. We hebben natuurlijk in de, in de tijd hebben we hier ook wel eens kleinere groepen vluchtelingen opgevangen. Onder andere in wat Vol die was, dat hotel ja. in de tijd. Ja. Um, kijk, we moeten, we moeten het niet groter maken voor Zandvoort dan het is, want we zijn een klein dorp. Ja. Dus je moet gaan kijken van wat zijn onze mogelijkheden en hoe ver reikt onze pols toch. Vandaar ook dat, ik, dat we in, in, in onze motie, in onze oproep richting het college ook niet hoog van de toren blazen. Van nou en dat en daar en daar en daar en daar, en daar zult gij dat en dat en dat gaan doen. Um, uh, laten we wat dat betreft als raad in ieder geval in eerste instantie, of wij als twee partijen, ons bescheiden opstellen en zeggen ga kijken. Neem contact op met de COA ja, en ga kijken of er mogelijkheden zijn. Want uiteindelijk is dan het COA, althans zo was het verhaal van Haarlem, waar gezegd wordt, wij wachten op de vraag van COA. Wij geven aan ja, maar dan wachten we op de vraag van COA ja, of het ook inderdaad gaat gebeuren. Ja, maar dat vind ik, dat vind ik, uh, dat vind ik passief. Uh, actief is COA benaderen en zeggen jongens... Ja, dat deden zij ook. Ja, sorry. Ja. Nou, ja, kijk, nee. want je moet ze benaderen. Ja, en... en dan zeggen wij zijn bereid om, geef en... ons maar even aan... Nou ja, je gaat, je gaat gezamenlijk ga je dan kijken wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden. Ja. Coa heeft uh, anderhalf, twee weken geleden nog geroepen van ja. Uh, een, een, een, een centrum, een opvangmogelijkheid van minder dan 600 is, is voor ons niet interessant, want niet rendabel. Maar dat vind ik natuurlijk de grootste nee. ladekoek die er bestaat. Ja, uh, als al zijn het er bij de 100 of 200, dat je dan iets meer moet investeren uh, dan wanneer je het voor 600 doet. Oké, okay. maar er moet een probleem opgelost worden. En wel, en wel nu. En wel nu. En, en, en daar en alle kleine beetjes helpen. Kijk, ik zou me kunnen voorstellen dat je zegt als zandvoort. We nemen ook even contact op met Bloemendaal en Heemstede en kijk wat je met z'n drieën kunt. Bijvoorbeeld, samen met Coa. We werken al samen toch? Um, Nou ja, zo zijn er. Zo zijn er uh, kijk, ik had, ik had natuurlijk wel iets in mijn hoofd uh, als, als locatie, maar tot, uh, tot mijn uh, uh, verwondering uh, moet ik zeggen. Uh, ontdekte ik dat, dat dat terrein nu gebruikt wordt voor de opslag van de strandhuisjes van het strand? Dat is waar de waterzuiveringsinstallatie heeft gestaan. Waar ja. van Nou, dat is een mooi terrein. Daar zou je. Uh, ik weet niet of jullie die uh, wel eens gehoord hebben of kennen, die, die studentencontainerwoningen. Ja. Nou, die zou je daar dus soortgelijke een neer kunnen zetten. Neer zetten. Ja. Voor, uh, voor vluchtelingen, daar kun je, zou je er aardig wat kwijt kunnen. Maar ja, er is natuurlijk ook nog een sprake van een stuk industrialisatie daar. Want we willen die andere kant verplaatsen. En kun dan sociaal sociale ja, aan een andere kant inzetten. Ja, maar dat komt de eerste tien jaar denk ik niet uh, aan de orde. Nee, maar goed, als je nu die containers daar neer gaat zetten, zoals ja, maar, nee, het, dan, maar, dan blijft dat dan. Nou. Nee, want dan moet je kijken wat er in de motie staat. Er staat... Ik ken de motie niet. Dus, nee, maar in de motie staat dus... Een tijdelijke opvang. Het is het helpen nu. Bij datgene wat er nu op dit moment staat te, uh, aan, aan de hand is. En, uh, en dat, is ook, dat is ook de insteek. Dat is ook de insteek van heel veel, van, van, van heel veel gemeentes. Want het is natuurlijk strak, uh, Het zal straks weer weg hebben. Is de bedoeling. En, en dan is het als het goed is gaat dat ook gebeuren. Ja, ja. en... en ja. Uh, ja, en, en gaat, in, en er gaat het... <laughs> nee, maar, maar nee, ik maar. bedoel, uh, dat, dat is een andere, maar dat is een ja. discussie die wij hier niet moeten nee, voeren, denk nee, ik. dat weet ik ook niet. <laughs> het gaat nu in eerste instantie het om, uh, kun je in ieder geval in, in, in, in de hoos aan behoefte van, uh, van, van woonruimte, verblijfsruimte, kun je daar uh, iets, uh, iets in betekenen? En dan zou dat een goede locatie zijn. Maar het kan nu niet, want er staan die standhuisjes. Nee, en er is nu maar... nood en het is een menselijk verhaal en er ja. moet nu geholpen worden. Maar er zijn wel meer plek wordt, Ik ga ze nu niet noemen. <laughs> maar ik denk van, dat kan nog wel wat. Maar, maar ik vind het, maar, maar ik denk dat dat in ieder geval uh, een zaak is die, uh, die het college met het COA... En heeft hem met de omliggende gemeenten zou kunnen bespreken. Hoe staan jullie uh, in het hele verhaal over de opvang door particulieren? Ja, je leest daar allerlei hele mooie uh, dingen over. En... Um, of dat Sulaas biedt, is, is, is, is, is de vraag. Uh, Diegenen die het doen uh, en die het kunnen doen, uh, ja, daar, daar was ik alleen maar goed uh, af daarvoor. Want het is, uh, het is heel goed dat men het doet. Al zou het er maar 500 zijn in het hele land, zijn het er wel 500. Ja. Ik, uh, het, het is helaas tijd. Wij zouden hier nog heel veel uh, lang over door kunnen praten. Wij wensen jullie in ieder geval veel succes met uh, beide moties. Dankjewel. Ja. Ze verdienen het inderdaad om heel veel aandacht te krijgen. Maar ook veel effect. Dankjewel. Succes. Ja, ja, ja. En dank voor je komst. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Ja, tot ziens. De volgende muziek is 15 miljoen mensen van Guus Meeuwes. Een beetje bang, maar toch wel ja. Zandvoort, we zijn weer terug bij u naar dit hele verhaal. En we hebben twee nieuwe gasten hier voor ons zitten. Um, Donna, Corbani, René de Vreugd. En zij gaan iets vertellen over de nieuwe kunstenaarsgroep Zand. Ja. Kunnen jullie je even voorstellen en <coughs> vertellen wat dit allemaal inhoudt? Nou ja, ik ben Donna Corbani. Uh, ik ben al zo'n twintig jaar werkzaam als kunstenaar in Zandvoort. En ik kijk heel veel hier buiten. En Arve uh, naast mij, René de Vreugd. Hij is ook al heel lang bezig wonend en werkend in Standvoort als kunstenaar. En wij hebben ons krachtig gebundeld samen met uh, andere kunstenaars in die omgeving. Om een mooie nieuwe groep te vormen en leuke uh, exposities te organiseren. En alles met kunst en cultuur uh, naar uh, hoger niveau. Vertel ja. eens, waarom een nieuwe groep? Want uh, volgens mij is het toch een groep kunstenaars, de beeldende ja, kunstenaars. Ja, was uh, BKZ is er. Ik ik ben eh, samen met Donna de oorspronkelijke oprichters daarvan. Uh, samen met Marianne Rebel, die zat er toen ook bij. En uh, in de loop der jaren, uh, bij mij begon het zo dat ik uh, ik, begon, ik ging steeds meer over de wereld exposeren en zo. Dat gaf kinderzinnen. Toen ben ik eruit gestapt. En Dornay later ook een keer uitgestapt. En, en uh, meerdere hilly is eruit gestapt. En die, dat was jammer. En wij hadden al de hele tijd, hadden zeiden we tegen elkaar we willen toch weer eens een groep formeren. Maar dan alleen, en uit met de professionele beeldende kunstenaars in Zandvoort. En dat is deze groep geworden, Zand. Dus ik begrijp dat jullie uh, uh, een, niet heel veel contact hebben met de BKZ hierover, of wel? Jawel, ik ja? heb um, dit, uh, nu is de Art Walk in aanleiding, want uh, dit jaar wilden ze heen uh, Kunstkracht 12 organiseren, dus heen Kunstroute. Ja. Nou, ik ben echt een grote fan van de jaarlijks terugkerende ja, Kunstroute. Ja, Altijd ja, heel ja, erg leuk, ja. en, uh, dus ik vond het heel jammer. Die ging dit jaar aan tour, dus ik heb ook uh, prima contact met BKZ en ik uh, doe ook PR voor hun. Ik vind het geweldig dat het is een grote groep geworden. En eigenlijk te groot voor mijn gevoel om kleine exposities neer te zetten en wat intiemere exposities. Ja, dus we willen graag zometeen nog even die artwork ietsje meer van horen. Maar ik begrijp dat het gewoon uh, dat er ruimte is om voor beide ja. kunstenaarsgroepen naast elkaar te bestaan. Nou ja, ja. Het grote vers verschil ja. zit daarin dat uh, binnen uh, onze groep uitsluitend professionele kunstenaars zitten en uh, met alle respect voor iedereen, maar niet. En kun je even se... toelichten wat je bedoelt met professionele kunstenaars? Ja, een groot deel van ons inkomen komt uit de kunst. Ja, dus het is een kwestie inderdaad van je professie ervan ja, maken. Ja, ja. en, en ook ja, dat, we, dat we uh, dat geldt voor ons alle twee, maar dat geldt eigenlijk voor alle leden van de groep. We exposeren constant. Ik, uh, ik heb op dit moment vier exposities lopen in het land. Uh, we exposeren alle twee internationaal. En dat doen ook de andere kunstenaars. En dat is ook een, een, een vooropgezet idee voor lidmaatschap aan de groep. Mag ik vragen in welke sector jij. Uh, ik bezig ben Schilder. In? Jij bent Schilder? Oké, okay, nee, ja. Van Donnen weet ik het. Ja, ik Oké, okay, nou, dat ben ik dan. Uh, uh, oké. Okay. Afre. Dat wist ja. ik dus niet Als En ik het niet weten. En ik ben in Zandvoort. En dan zijn ja, ja. er mensen die okay. niet weten. Ik ben ik okay. bang. Oké, okay, nou ja. dat valt wel mee eigenlijk hoor. Dat Want we uh, hebben dus nu voor ons dus, uh, de affiche van uh, Zandvoort uh, Art Walk. Maar dit zijn de kunstenaars die uh, meedoen of lid zijn. Of hoe je dat ja. ook noemt van, uh, van, Zand. van Zand. Van de kunstenaarsgroep ja. Zand. Ja, er en, zijn niet veel professionele kunstenaars in Zandvoort. Nee. Dus dit zijn ze bent. allemaal. Nou ja. Ja, we, zijn, we hebben nog een paar op het oog. En die, die nemen het in beraad zoals ze dat doen. Ja. Um, maar ja, dat, de groep zal altijd klein blijven. Ja. En dat is ook eigenlijk de bedoeling. Ja. Want met de kleinere groep kan je eerder exposities gezamenlijk op een ja. buurt staan. Kun je buitenstand voort. Kun je ook wat le leuke exposities regelen. En dat is allemaal te doen. We hebben allemaal verstand van hoe je een expositie uh, kunt neerzetten. Ook in het buitenland. Hoe je contacten onderling. En uh, het is leuk. Want wij kunnen dan uh, bij mij in de woonkamer, zeg maar... dan kunnen we bij elkaar komen met een drankje... en afspreken van, oké, okay, waar gaan we dit jaar naartoe? Dat zou kunnen. En nu is het eigenlijk sinds de zomer begonnen. En dan hebben wij gewoon zelf wat kunstenaars gevraagd om lid te zijn. Maar dat kan wat breder, in een bredere zin... met uh, mensen die echt professioneel in de creatieve sector bezig zijn. Dus is dat is kan het zo ook dat, meer dat open. jullie um, um, kunstenaars benaderen... Of mogen zij zichzelf... Allebei? Ze, ja, ze mogen zich aanmelden. En dan kijken wij of het binnen de groep... Maar we staan ook open voor alle disciplines. Hè. Dus ja. niet alleen voor beeldende kunst. Ook voor schrijvers. Ook voor acteurs, actrices. Noem het allemaal maar op. Dus, uh, wat Vrij brede ja. kunstuitingen. Ja. En we zijn ook benieuwd. Misschien is er veel meer dan dat wij weten in het Precies. dorp. Dus als hun weten van ons bestaan. Dan uh, kunnen ze zich uh, aanmelden ja. Ja. Dan graag. Dan zitten jullie nu op de goede plek. Ik ja. zou nog zeggen doe dan nog maar even een oproep. Inderdaad. Ja. Ja. Ja. <laughs> nu heb je volgens wat mij... Uh, nou, als er mensen zijn die uh, professioneel bezig zijn in de creatieve sector. Heel graag uh, aanmelden bij Zand Kunst ja. en Cultuur. We staan ook op Facebook. Kunnen ze ons vinden. Of benaderen individueel. Hebben jullie een website? Op dit moment is het nog in de maak. Maar we hebben op Facebook een pagina. Ja, en dat is Zand, Zand, Kunst en Cultuur. Veel mensen hebben een Facebook. Ja. <laughs> maar ze kunnen ons ook gewoon uh, bekijken. Ook als ze geen Facebook hebben. Kunnen ze daar wel terecht. Ze kunnen je ook ja. privé bellen? Tuurlijk. Ze kunnen mij ook uh, privé benaderen. Ja, Donne Corbani. Donna at Corbani.com. Ja. Uh, ze kunnen uh, okay. mij altijd... Uh, en vertel eens iets over die artwork uh, voor. Dat is een initiatief van jullie. Ja. Vertel eens iets. De 3 en 4 oktober. 3 en 4 oktober van 12 tot 5. Is er bij drie verschillende kunstenaarslocaties. Is er kunst te zien van meerdere kunstenaars. Dat is dus uh, bij mij op de Van Spijkstraat 104. Bij mijn atelier Corbani. Uh, daar exposeert uh, Udo Gijsler ook. En um, bij... Arve exposeert ook uh, Noor Brandt en Hilli Jansen. En dan bij de Marie School exposeert nieuwe kunstenares bij de groep Annika Peraboom en Marlene Scherps. En dan hebben we twee uh, kunstinstellingen erbij. Dat is de kunstgalerie Koenraad Galerie. Op de Noorderstraat, nummer 1. En de Zandvoorts Museum. En iedereen weet waar de Zandvoorts Museum zit. Ik hopen, ja. <laughs> Daar heb ik tegelijkertijd ook een expositie op de bovenste verdieping. Up and up. Uh, uplifting Art op the, on the upper floor. Ja, het is okay. dus inderdaad een weekend. En dan, is, dan zijn jullie open. Jullie zijn er. En, uh, um, um, Ja, dan, dan kan iedereen langs gaan en kijken. Ja. En, uh... Eventueel wel uh, kopen, neem ik aan. dat is wel de bedoeling. Ja. <laughs> Graag. Ja. Het, grote, het grote verschil met. Uh, Vorige, kijk, die, uh, die open ATR route die bestaat nu 15 jaar of zo. Iets lang, zie ja, lang, ja. En um, die was verspreid over heel Zandvoort. Ja. En wij zijn heel geconcentreerd. Want als je bij wijze van spreken uh, bij het beginpunt... Begint als je de Marierschool als beginpunt hebt. Ja. En je zet er de, de mars in, dan ben je na een, een drie kwartier bij aan het eind van de route. Uh, het is allemaal geconcentreerd op uh, Marierschool, Korsverlorenstraat, Verspijkstraat. Dus het is, dat is ook leuk. Dat zien jullie ook binnenkort in de Flyer. Het is een Z, de Z van Zand. Mm -hmm. De Z is ook de routeopschrijving. Uh, en dat is dus allemaal... Het is, want vroeger kregen wij, wij kregen heel vaak twee opmerkingen. Ten eerste dat het niveau zo divers was binnen ja, de groep, ja. binnen de atelierroute. En ten tweede dat het te ver uit elkaar lag allemaal. En dat hebben we nu dus geconcentreerd op drie adressen. En allemaal eigenlijk ja, rond het Zandvoortstation, uh, zeg maar. maar. Maar je had het net over die Z. Uh... Ja, dat het, de, de, die straat van de Mariaschool. Ja. En dan de Korsverloorstraat en dan de verspreister. Dus ja, nou, ver, ja, ja. ja. ja, ja, dat is net zo zet. ja, een beetje. Ja, dat betekent Een beetje kunst. Ja, dat Binnenkort natuurlijk. komt de flyer ja. uit en dan zal je het uh, helemaal zien. Ja. Dat wordt uh, maandag gedrukt en aan die andere kant komt de platte grond. En dan heb je ook in het centrum, maar alles is heel geconcentreerd ja. inderdaad. Die Koenraadgalerie uh, en het Zandvoort Museum liggen dicht bij elkaar. Dus de bedoeling is dat iedereen dat prima in de middag kan uh, ja. ja. rondlopen, En dat je bij allemaal even langs gaat. Ja, ja. uiteraard. Ja. Spannend in ja. Ja, het, ja, dus dat was is het nieuws. Zo, de Koenartkallen, die kende ik dus bijvoorbeeld weer niet. Maar ja. En die is ook al jarenlang ja, in Sanford. Ze zijn heel zijn, goed ja. bezig. Ja. Ja. Dus, nee, ik de daar ook niet, dus het... Ja. Uh... Nee, nee, dat dus, is schandalig. Ik moet het diep schamen. Maar ja. ja, kunstminnende mensen... die uh, wisten er van het bestaan wel. Ja, ja. Het ja, ja. meer in musea elders in het land, ja. ja. Maar goed, het is in ieder geval... dus 3 en 4 oktober... en dan de openingstijden van 12 tot 5. Ja. Van 12 tot 5, ja. Dus niet ja. in de ochtend maar. Dat is dan gewoon ja. die middag prima te doen. Ja. Ook nog ruimte over om ergens lang goed te kijken. Precies. Ja, in mijn precies. geval, ik ben om 11 uur al open, Want ik heb dus, diezelfde dag is er ook een NVM, NVM open huizenroute. En mijn huis staat te koop. Dus, en ik doe mee aan die, aan die route. Dus, uh, dus ik ben jij, om 11 uh, uur al dus, Ik moet dus om 11 uur open. misschien komen ze geschilderij schilderij maar het huis. Dus ja. Nou, ja, Je weet ook. nooit ja. als mensen binnenkomen waar ze belangstelling nee, precies. voor hebben. Nou ja. ja, dat is wel spannend. Inderdaad. Ja, ja. Maar jouw huis dat verder niet te koop. Voor nee, jouw nee, bovenste voor ah. de kunst. <laughs> Oké. Okay. Nou, het, het is. Uh, ja, nee, het is spannend. Wij uh, zijn weer op de hoogte, moet ik zeggen, van uh, het hele verhaal. Ja. En uh, we wensen jullie uh, nou, toch heel veel bezoekers op 3 en 4 oktober. Ja, dank u wel. En uh, we hopen dat het inderdaad een, uh, een goed initiatief is wat. Um, ook zo gaat uitwerken. En we verwachten jullie oh, daar nu? natuurlijk ook. Ja, 4 oktober. De, de, de, hey, de, de, de, de, de Werelddierendag. Ja, dan moet je thuis zijn natuurlijk. Dat 4 oktober okay. is toch Werelddierendag? Okay. Ja, ja. We ja, ja, dan neem je toch de hond mee. Ja, ja leuke wandeling ja, ja. kan je nee, maken. Kleinkinderen, kinderen. je kent het wel dus Maar 3 de... oktober? Ja, nee, dat kan. Ja, ook. ja, ja. ja. ja natuurlijk. Maar ik kom zeker gekeken. een wijntje drinken. We zijn er echt op voorbereid. We hebben dingen staan, we hebben eten staan, we hebben drinken staan. Um, het is niet zo van. Uh, nou, kom maar binnen, loop een beetje rond en, de, en tot ziens maar weer. Het is echt een, We gaan ook gezellig. In het is het het echt gesprek, een, een gezellig en een leuk item. Ja. Ja. Nou, nogmaals heel veel succes gewenst. Wij gaan uh, afsluiten en nog één keer. De, de nieuwe affiche komt volgende week. Hij ja? wordt gedrukt en dan wordt die, hangt hij overal. Overal. Ja. Goed zo. <laughs> Wij uh, eindigen uh, onder dank uiteraard met de muziek voor Sentimental Reasons van Rod Stewart. Dank jullie wel. Okay. Fijn. Dankjewel.